12 uur. Het nos journaal Mark Visser. Goedemiddag. Kamervragen over financiële problemen na Ervenhuis. Rellen in Kuala Lumpur. En wetenschappers waarschuwen voor wegbezuinige ruimteonderzoek. Het weer bewolkte regenachtig. Het is gemiddeld 11 graden in het noorden tot 17 in het zuidoosten. Morgen overwegend bewolkt en vooral de middag buien. Dat wordt dan maximaal 16 graden. En koningin de dag verloopt droog met een afwisseling van wolken en zon. Een huis lijkt een mooie erfenis, maar als het belast is met een hypotheek... kan de erfenis voor financiële problemen zorgen. En dat gebeurt steeds vaker, blijkt het een enquête van de NOS onder 80 notariskantoren. Volgens de notarissen gaat het om duizenden erfgenamen... en loopt dat aantal de laatste tijd alleen maar op. CDA-Kamerlid Pieter Omzicht gaat er opnieuw kamervragen over stellen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, opnieuw, want u heeft eerder kamervragen overgesteld. Was u toen gerustgesteld? Nou, vorig jaar was het probleem nog iets minder groot, maar de huizenmarkt is uh, sindsdien helaas verder vastgelopen. En het is heel vervelend als je met een onverkocht huis zit en je moet de erfbelasting al betalen. Toen vroegen wij van, geef nou standaard uitstel. En toen zei de staatssecretaris, in speciale gevallen kun je uitstel van betaling krijgen. En uh, wij zien nu dat dat problemen oplevert. En wij denken ook dat uh, nu is het uitstel maximaal twee jaar, terwijl het gemiddelde huis 23 maanden te koop staat... Terwijl als je een dubbele woning hebt, omdat je van de ene naar de andere woning hebt, je drie jaar lang dubbele hypotheeklasten mag aftrekken. Dus wees nog soepel met het verlenen van uitstel en maak het uitstel maximaal drie jaar, net zoals we gedaan hebben, tijdelijk. Uh, zolang de huizenmarkt een probleem heeft voor mensen die verhuizen en twee huizen hebben. De notarissen die hebben ook een, een plan. Die willen dat de wet wordt aangepast en wel op deze manier. Ze komen in de problemen omdat huizen steeds langer te koop staan. En intussen loopt de hypotheek, maar ook alle andere kosten van het huis lopen gewoon door. Daarnaast is het zo dat erfgenamen als een huis erven... over de WOZ-waarde van dat huis erfbelasting moeten betalen. En die aanslag voor de erfbelasting komt al binnen één jaar na het overlijden. Ook al is het huis dan nog niet verkocht. En uh, daarom stellen wij ook voor om uh, de wet te gaan veranderen. Om het aanvaarden onder voorwaarden automatisch in de wet op te nemen voor erfgenamen. Ja, ziet u dit zitten? Dat uh, de beneficiair aanvaarden heet dat, geloof ik? Nou, dat vind ik op zich een goed voorstel waar ik goed over wil nadenken. Um, maar een wet veranderen, dat lukt niet uh, binnen een maand of zo. Uh, Uitse van betalingen wel. Dus ik raad iedereen aan op dit moment... dat als je zo'n erfenis krijgt, die gewoon standaard beneficiair aanvaardt. Dus dat je het standaard tegen de notaris zegt als je een huis krijgt... Um, ik neem de erfenis alleen als die achteraf positief lijkt te zijn. En dat kan dus. Maar ik, uh, ik ga uh, goed werken om te kijken wat we met dit voorstel kunnen doen. Maar je wat? er kleven ook nadelen aan. Hè? Zo kun je pas aanspraak maken op de erfenis als alle schulden dan zijn voldaan. Dus je kunt niet meteen misschien uh, uh, die mooie klok die je in gedachten had uh, erven. Nee, je een. Of je zegt: uh, Ik aanvaard de hele erfenis en dan uh, krijg je alles. Of je zegt: Ik aanvaard hem alleen als er iets, als het aan het eind van de dag positief blijkt te zijn. Maar dan is het natuurlijk wel, uh, dan kun je natuurlijk niet bij de erfenis en de stukken uithalen en Um, dan aan het eind van de dag blijkt hij negatief te zijn. Ja, dan moet hij die stukken terug. Um, en dat is ook meteen het nadeel waarom ik zeg... we moeten even goed nadenken of je dit iedereen wilt aandoen. Want als je het standaard beneficiëren aanvaten uh, maakt... dan moet je ook standaard voor iedereen een stuk uit de erfenis blokkeren. Dus er zitten ook nadelen aan. En daarom wil ik daar goed over nadenken... Maar. Het lijkt op, op zich een, een, een plan waar, uh, waar wel voordelen aan zitten... zeker op het moment dat de huizenmarkt op slot zit. En u zei het net al, is hij dus wel uh, iets in dat uitstel wat die notarissen vragen? Dat is... Ja, aan het uitstel zie ik wel wat. Vooral omdat de staatssecretaris wel uitstel heeft gegeven... van drie jaar voor mensen die een dubbele woning hebben... omdat ze verhuizen en het oude huis niet verkopen... En dan nu maar maximaal uh, een jaar, dus in totaal twee jaar is, bij een erfenis. En ik zeg, als je de eerste categorie drie jaar geeft, dan vindt het CDA. Dan moet je eventueel de tweede categorie ook drie jaar geven. Want ja, ze zitten met hetzelfde probleem op dezelfde markt, namelijk het verkopen van een huis. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, dank u wel. Graag gedaan. De politie in Gelderland heeft een man opgepakt... die vannacht in Oosterhout met een bebloed shirt door het dorp liep. Waarschijnlijk was hij betrokken bij een botsing op de A50 afgelopen nacht, zegt de politie. De agenten vermoeden eigenlijk dat deze man uh, mogelijk betrokken zou zijn. En ze hebben hem uh, meegenomen overgebracht naar het politiebureau... Uh, op basis eigenlijk van artikel 2. Dat betekent uh, hulpverlening bieden aan hen die dat behoeven. Hier hebben ze zeg maar, verder onderzoek ingesteld... Um, hier bleek uh, dat de man verklaarde dat hij betrokken was bij het ongeval, maar verklaarde niet gereden te hebben in, uh, in de auto. En ook bleek bij dit onderzoek dat de man uh, alcohol had genuttigd de auto waarin de beroemde man zat, raakte de vangrail in de middenberm... waarna twee wagens achter elkaar opbotsten. Inzittenden van die auto's die zijn gewond geraakt, maar niet in levensgevaar. De man die is opgepakt, is er ernstig aan toe. Nou, de man die is overgebracht naar het ziekenhuis, omdat hij uh, een behoorlijke botsing heeft, uh, heeft gehad. En de politie die zet het onderzoek voort naar uh, de betrokkenheid van deze man bij het ongeval. Sinds vannacht worden er aan de Spaanse grens weer controles uitgevoerd. De regering heeft tijdelijk het vrije verkeer aan banden gelegd... om te voorkomen dat demonstranten het land inkomen. In Barcelona wordt deze week een vergadering gehouden... van de Europese Centrale Bank. De conservatieve regering van premier Rajoy is bang... dat gepaard zal gaan met gewelddadige protesten... en wil demonstranten daarom weren. Vorige maand liepen demonstraties tegen Spaanse bezuinigingen uit op rellen... toen demonstranten met stenen begonnen te gooien... en vuilnisbranden in brand staken. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. In de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur is het tot botsingen gekomen... tussen demonstranten en de oproerpolitie. Tienduizenden mensen zijn vandaag de straat opgegaan... om eerlijke verkiezingen te eisen. Zuidoost-Azië-correspondent Michel Maas. Is dit een plotselinge eruptie van het geweld? Nee, plotseling is het helemaal niet. Want uh, de, het is een voortdurende klacht van de oppositie... dat de verkiezingen in Maleisië niet eerlijk zijn. Dat de regering, die al meer dan 50 jaar aan de macht is... gewoon uh, alle touwtjes in handen heeft en houdt. Ze beheersen de kiescommissie. Ze maken zelf de regels voor de verkiezingen. En daarmee uh, schakelen ze eigenlijk voor de verkiezingen de oppositie al uit. En die oppositie wilde er al jaren een eind aan maken. En dit was een massademonstratie die vreedzaam had moeten verlopen. Maar de politie heeft dat niet laten gebeuren. Want de demonstratie was verboden door de regering. En toen de demonstranten toch de straat op gingen, ging de politie er meteen hard tegenin met uh, traangas en met knuppels. Vorig jaar juli waren er ook ongeregeldheden. Uh, toen beloofde de regering beterschap. Ja, ze hebben toen wat concessies beloofd. Ze hebben een commissie benoemd die uh, zou gaan werken aan een verbetering van het kiessysteem. Maar uiteindelijk is daar helemaal niks uitgekomen. Dus nu, bijna een jaar verder... Uh, zijn we weer terug bij af. En bovendien staan we nu vlak voor verkiezingen. Want die verkiezingen zijn gepland mogelijk in juni. De datum die moet nog worden vastgesteld. En uh, dat is ook een voorrecht van de minister-president. Die kan zeggen, volgende week houden we verkiezingen. En dan gaat dat gebeuren. En uh, ja, nu wordt verwacht dat dat juni zal zijn. En de oppositie die wil voor juni eigenlijk nog wat veranderingen doorduwen. En uh, hoopt dat ze dan toch nog een iets wat meer eerlijke verkiezingen zullen krijgen. En is dat mogelijk, denk je? Nou, uh, mogelijk. Uh, in 2008 uh, heeft de oppositie voor het eerst eigenlijk succes geboekt in, uh, in Maleisië... en toen hebben ze gezien dat het kan... Ze hebben toen hoop gekregen dat er uh, ja, misschien in de toekomst... toch eens een machtswisseling in zou kunnen zitten. En uh, ook al proberen ze het nu al 50 jaar te vergeefs... in 2008 zijn ze erin geslaagd om uh, de macht te grijpen... in een aantal staten in Maleisië, een aantal provincies. En uh, dat heeft ze nu in ieder geval de, het idee gegeven van... als we maar doorgaan en als we maar eens een keer eerlijke verkiezingen krijgen... dan zit het erin dat we ook een keer aan de regering komen. Zuidoost-Azië-correspondent Miso Maas. Het ruimteonderzoek van Nederland dreigt te worden wegbezuinigd. Daarvoor waarschuwen 125 wetenschappers in een brandbrief, meldt de Volkskrant. Onderzoeksfinancier KNAW wil dat de jaarlijkse bijdrage van 7 ton stopt... omdat de proeven tijdens gewichteloosheid te weinig op zouden leveren. Gevreesd wordt dat ook ander ruimteonderzoek wordt gestaakt. De volkrant zegt dat Nederland wel degelijk van de proeven profiteert. André Kuipers die testen eerder in het ruimtestation ISS lampen... voor de openbare ruimte, die nu per jaar zo'n 25 miljoen euro zouden opleveren. Somalische man is in Amerika schuldig bevonden aan piraterij. Hij krijgt daarvoor automatisch levenslang van de rechter. Volgens de Amerikaanse justitie is het de belangrijkste piraat... die tot nu toe in Amerikaanse rechtszaak is veroordeeld. Het is Mohamed Siirin. Ir si Hij was twee jaar geleden namens de piraten onderhandelaar... bij de kaping van een Amerikaans jacht en een Duits vrachtschip. Bij de kapingen in de buurt van Somalië vielen meerdere doden. De piraten vermoorden vier Amerikaanse gijzelaars. De bemanning van het Duitse vrachtschip werd gemarteld... om een hoger losgeld te krijgen. De Amerikaanse geheime dienst heeft nieuwe regels opgesteld voor agenten... die voor hun werk in hotels moeten overnachten. Aanscherping komt ten aanleiding van het prostitutieschandaal... waarbij beveiligers van president Obama betrokken waren. Agenten mogen voortaan onder meer geen zaken met een slechte reputatie bezoeken... en tien uur voor een dienst niet meer drinken. De Secret Service kwam deze maand in opspraak door het gedrag van agenten... die in Colombia de komst van Obama voorbereiden. Ze werden op een hotelkamer betrapt met prostituees. Tegen twaalf agenten zijn disciplinaire maatregelen genomen. In Wiegen is een man van 19 opgepakt... omdat hij spullen uit een politieauto had gestolen. De politie rukte vannacht uit voor een andere melding. Toen de agenten terugliepen naar hun auto... zagen ze daar een man die het vervolgens op een lopen zette. Toen de man werd aangehouden bleek dat hij een alcoholtester en een verrekijker uit de politieauto had gestolen. Sport. Ja, gisteren was er op de EK Judo en Chelyabinsk... een mooie gouden plak voor Edith Bos. Theo Plasjaar, hebben we vandaag weer kans op eremetaal? Nou zeker wel, in de klasse tot 78 kilo bijvoorbeeld, daar is uh, Marhinde Verkerk uh, actief. Won haar eerste partij, won ook haar tweede partij tegen de Sloveense Alla Velensek. En uh, zit nu inmiddels in de halve finale en daarin gaat ze het zwaar krijgen. En dan gaat stopnemen tegen Audrey Chemiot uit Frankrijk, 21 jaar pas. En zij werd vorig jaar wereldkampioen en Europees kampioen. Dus Verkerk zal van ver moeten komen om haar te verslaan. Maar wie weet gaat het lukken en zit ze in de finale en anders is ze zeker ook verzekerd van een partij om het brons. Carola Uylenhoed gaat ook om het brons judo. won wel haar eerste partij in het reguliere toernooi. Maar verloor vervolgens van Carina Bryant uit Engeland. 33 jaar oud inmiddels, veteranen. Maar ze was te sterk voor Uilenhoet, Die in de herkansing gaat uitkomen tegen de Poolse Zatkowska. Met als inzet mogelijk een bronzen medaille. En Lux voorbij bij de zwaargewicht mannen bij afwezigheid van Grimfuister. Ze was vrij in de eerste ronde... Versloeg vervolgens de IJslander Johnson. Maar toen moest hij het opnemen tegen Bor uit uh, Hongarije. Hele sterke judoka. Zilver op het WK vorig jaar. En binnen een minuut een beenveeg van de man uit Hongarije. Betekende einde voor Luc voorbij. Maar ook hij heeft nog een mogelijkheid via de herkansing... om zich te vechten naar een bronzen medaille. En in de zijlijn ook nog even elke van de geest bekeken. De Neder-Belg uitgeschakeld in de klasse tot 100 kilo. Theo, dank je wel. Van Veer kunt u horen hoe de Nederlanders het verder vanaf brengen. Verkeersinformatie. Bij de AWB, Jolanda van der Velde. Goedemiddag, Mark. Veel uh, werkzaamheden en vakantieverkeer zorgen voor lange files. In totaal staat er 40 kilometer. Ik begin met de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat bij de Alfredbundschoten 6 kilometer. De A9 ook maar richting Amstelveen is dicht bij de uh, tunnel. Heeft te maken met een auto met aanhanger die geschaard is. Daar liggen nu allemaal aardappels door de weg. Uh, verkeer kan het beste omrijden via de A22. Werkzaamheden zorgen voor veel vertraging op de A12... naar richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwebrug staat 7 kilometer. Op de A15-Europort Rotterdam is de weg dicht bij de Botlek-tunnel. Heeft te maken met een aanrijding. Verkeer kan het beste omrijden via de Botlekbrug. Op de A27-Utrecht-Almere. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt eemnes 14 kilometer. Dat heeft te maken met de afsluiting dit weekend van de A28. Verkeer uit de Randstad richting Zwolle of verder... kan het beste omrijden via de A12 en de A50, de route via Arnhem en Apeldoorn. Verder ook erg druk net over de grens in België op de E19. Verkeer richting Antwerpen kan het beste omrijden via Roosendaal en Bergen-op-Zoom. Dankjewel, Jolanda. Nog een keer de hoofdpunten. Kamervragen over financiële problemen naar Ervenhuis. Rellen in Kuala Lumpur. En wetenschappers waarschuwen voor wegbezuinige ruimteonderzoek.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 Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel. Een hele goede middag en van harte welkom bij Argos... het onderzoeksprogramma van Radio 1. Deze week verscheen het onderzoeksrapport over de fraude... die werd gepleegd door een artsonderzoeker... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De man werd eerst ontslagen en daarna pas werd onderzocht... wat er eigenlijk aan de hand was. Het gaat om een combinatie, al dus het rapport... van grenzeloze ambitie en veel te grote werkdruk. Die combinatie werd hem noodlottig. Ivo Smulders, hoogleraar interne algemene geneeskunde aan de VU... en supervisor bij een onderzoek naar stress... en publicatiedruk bij medische wetenschappers... las het rapport op ons verzoek. Straks hoort u zijn commentaar. Radio 1. Argos. Maar eerst is er altijd het Argos-onderzoek. Elk jaar deelt de gemeente Utrecht zo'n 150 miljoen euro subsidie uit... Donderdag publiceerde de gemeente een onderzoek waaruit blijkt dat de gemeente nauwelijks weet wat de effecten van die subsidies zijn. En daarin staat Utrecht niet bepaald alleen. Het probleem speelt ook bij andere gemeentes, bij de provincies en ook bij het Rijk. Het gaat bij elkaar om 6 miljard subsidie per jaar, waarvan we eigenlijk dus niet weten of het effectief is of weggegooid geld. Een conclusie die ook werd getrokken door de Algemene Rekenkamer in een rapport dat in september verscheen. Zouden die subsidieaanvragen nou wel van tevoren goed worden bekeken? Dat vroegen Jelte Postumus van Dagblad de Stentor... en onze eigen rekenwonder, Argos-redacteur Gerard Leenders zich af. Wordt er bijvoorbeeld wel genoeg informatie ingewonnen over de aanvrager? Nou, niet altijd dus. Luister naar het verslag. De wethouders vonden het een fantastisch plan. Die vonden het heel erg leuk. Ik kan moeilijk zeggen dat die meneer crimineel is... maar als deze meneer al een paar keer failliet is gegaan... en je geeft hem dan drie ton... de kans dat dat weer fout gaat lijkt mij redelijk reëel. Ik denk dat de cultuur van fraude en onregelmatigheden... bestrijding in veel subsidiepraktijken niet leeft. Was het onmacht of was het puur bedrog? Het geld was verdwenen. Nina Brink binnen de filmwereld. Zo zou ik deze mannen voorlopig nog even willen typeren. Als laatste hoorde u de acteur Tom Hofman... eind vorig jaar in Pauw en Witteman. Hij heeft het over het faillissement van de film Ocean Warrior... wat de duurste Nederlandse productie ooit had moeten worden. Elf jaar later is het faillissement nog steeds niet helemaal afgewikkeld. Een van de twee producenten van die film is Bous de Jong... Tien jaar eerder, rond 1990, is deze ondernemer ook al betrokken bij een grootschalig faillissement. Daar is meer dan 2 miljoen gulden subsidie mee gemoeid. En enkele jaren geleden meldt hij zich opnieuw bij de overheid. Ditmaal namens De Oorsprong. Een coöperatie van boeren in het Overijsselse Schalkhaar, vlakbij Deventer. Met grootse plannen deze keer voor duurzame landbouw. Het afhankelijk idee was om een landgoed te stichten... Om een hotel, een conferentieoord en daaromheen allerlei ambachtelijke werkplaatsen. Een boer die een kaas maken of, een, of een, een graanboer en een bakker. Dat was het idee. Van de provincie Overijssel krijgt coöperatie de oorsprong... een subsidie van 274.000 euro. En ook de gemeente Deventer helpt de coöperatie graag op weg... met vergunningen, ontheffingen van een bestemmingsplan... een voorschot van 180.000 euro en een subsidie van 15.000 euro. Onderzoek naar de eerdere faillissementen van de initiatiefnemer van het project... vindt men niet nodig. Ook dit derde grote project van de Jong gaat vervolgens failliet. Hoe kritisch is de overheid bij het toekennen van subsidies? Kijkt de overheid alleen maar naar de plannen... of ook naar degene die die plannen uit gaan voeren? Argos, over weinig controle op veel subsidies. bord met erop schalkhaar, wezepen, raalte... We zitten op een goede weg, Jelte. We zijn er bijna. We zijn bijna in Schooghaar, vlak buiten Deventer. Het is een zonnige dag in maart. Samen met Jelte Postumus, verslaggever van Dagblad de Stenter... zijn we op weg naar de plek waar vroeger coöperatie de oorsprong zat. Dit is de dijk. Ja. Het is niet echt een dijk, maar wel een lange rechte weg... met bomen daarnaast door de weilanden van Zalland. Nou, je ziet een, een, een korte oprijlaan van een meter of vijftig... Maar centraal zie je een, een grote houten schuur. Die is neergezet met subsidie van uh, provincie Overijssel. En daarnaast, een, uh, ja, het is een omgebouwde boerderij. Maar het ziet eruit als het eigenlijk een soort grote kas. Dat is een, een restaurant, een proeverij, En dat, uh, dat hoorde bij de oorsprong. Ja, en wat was de oorsprong nu eigenlijk? En, uh, een samenwerkingsband van uh, boerenbedrijven, eigenlijk. Duurzaam, biologisch en heel idealistisch. Het is misgelopen. Waarom is het misgelopen? Nou, dat blijft een beetje gissen. Ja. Uh, het is uiteindelijk een komen en gaan geweest van ondernemers. Maar los van mogelijke of waarschijnlijke interne conflicten... is de bestuurder en het gezicht van de coöperatie... heeft een hoogoplopend conflict gehad met de gemeente. Tot aan de Raad van State over bouwvoorschriften. En ja, uiteindelijk is het begin 2010 waarschijnlijk uit elkaar gevallen. En is het faillissement in januari 2011 uitgesproken. Ik ben uh, Willemien Den Oude. Ik ben hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit van uh, Leiden. En daar houd ik mij in het bijzonder bezig met het uh, subsidierecht. Bij subsidieaanvragen wordt er maar heel summieren informatie over de aanvrager verlangd, zegt hoogleraar Den Oude. Over het algemeen kun je zeggen dat uh, je informatie over je persoon moet aanleveren: wie ben je, waar ben je te bereiken. En dat uh, naar mijn ervaring in de praktijk erg veel belangstelling uitgaat naar wat je van plan bent. U zegt ja, persoon over wie je bent, maar dat komt, komt dat echt vooral neer op uh, je adres en je naam en, en dat soort zaken? Ja, dat is het minimale, maar ik moet toegeven dat het in veel uh, aanvraagformulieren daar ook wel bij blijft. René Dekker is een recreatieondernemer die bootjes wil gaan verhuren in de grachten van Zwolle. Het probleem is dat hij niet genoeg geld heeft. René heeft van een kennis gehoord dat de provincie hiervoor een subsidieregeling heeft met de aanvraag. Ja, hartstikke bedankt voor de informatie. René heeft het aanvraagformulier gedownload. Ik ga eerst kijken of die compleet is. En het allerbelangrijkste waar ik eerst naar kijken is of die ondertekend is. Dan neem ik contact op met de beleidsambtenaar en dan overleggen we samen of het een goed plan is wat binnen het beleid past. Ik heb er inderdaad naar gekeken en het past helemaal binnen ons beleid. Dus je kan de beschikking de deur uitdoen. Twee maanden later. René heeft met het geld van de subsidie zijn bootjes kunnen aanschaffen. Een fragment uit een voorlichtingsvideo van de provincie Overijssel. We bekijken dat filmpje samen met hoogleraar Den Ouden. Je kunt ook naar subsidie@overijssel.nl. Ja. <lacht> Wel heel erg simpel hè. Heeft u geld nodig, kom langs. <lacht> ja. wekt een beetje de indruk dat wanneer je geld nodig hebt voor wat voor plan dan ook, je langs moet komen bij de provincie. Alleen al de opmerking dat het allerbelangrijkste is of de handtekening op het formulier staat, vind ik een misleidende opmerking. Wat je ziet in filmpjes, dat de aanvraagval eh, wordt beoordeeld van past die binnen het beleid? Ja, maar dat, dat is wel in overeenstemming met mijn ervaring. Dat eh, subsidies worden gegeven om iets te realiseren wat de overheid graag wil. En dan past het dus dat je plannen toetst aan het beleid. Levert dit een bijdrage aan onze doelstellingen? De vraag is alleen, zou er niet nog een stukje bij moeten in veel gevallen? namelijk, met wie gaan wij in zee? En hoe realistisch zijn de plannen die gepresenteerd worden? Hoogleraar Den Oude pleit voor beter onderzoek... voordat de subsidie wordt toegekend. In de wet staat heel duidelijk dat het bestuursorgaan dat niet alleen mag... maar eigenlijk ook zou moeten doen. Daarnaast is er nog een mogelijkheid voor gevallen waarin het bestuur... Echt bang is dat de gelden terecht zullen komen bij zeer verkeerde aanvragers, bijvoorbeeld bij criminele organisaties. Om een bibop onderzoek in te stellen door een gespecialiseerd bureau dat uh, de antecedenten van aanvragers kan onderzoeken. Bij twijfels over de integriteit van de aanvrager is er dus altijd nog de wet Bibop, De wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Maar die controle vooraf op de persoon van de aanvrager gebeurt in de praktijk nauwelijks. Zo geeft de provincie Noord-Holland subsidie voor restauratie van de voormalige CSM-fabriek in Halfweg. En ze weet niet dat een van de bestuurders eerder in verband is gebracht met witwaspraktijken. En in Gelderland is in 2009 sprake van een miljoenenzwendel met cultuursubsidies. En ook bij de oorsprong in Overijssel gaat het mis. Voor ons is het dus geen succes, want het is failliet gegaan. Ja. Dus het is wat ons betreft gewoon jammer van, uh, van onze subsidie. En uh, van de tien subsidies uh, gaat er misschien eens een keer een fout. Dus ja. er gaat wel eens wat mis, ja. Aan het woord is Hester Mai, gedeputeerde in Overijssel. Als initiatiefnemer Bouwste Jong in mei 2006 zijn plannen met de oorsprong ontvouwt, zijn de gemeente Deventer en de Triodosbank erg enthousiast. En ook de provincie investeert graag in het project. Dat meer dan een miljoen euro gaat kosten. Dat is begrijpelijk, want het plan sluit naadloos aan bij het provinciale beleidsplan... om biologische landbouw te stimuleren. De Jong schrijft 20 pagina's vol duurzame ambities. Daarin lezen we... De oorsprong levert biologische boeren afzetzekerheid. en versterkt het imago van biologische en regionaal ambachtelijke producten. Voor alle werkzaamheden zullen 120 nieuwe fulltime-banen moeten worden ingevuld. Het projectvoorstel van De Oorsprong geeft invulling aan het Provinciale Plan van Aanpak Biologische Landbouw 2005-2007. Wij waren niet de eerste investeerder, nee. maar de laatste. Ja. Dus dan. En er zat ook een bank bij en dan uh, is het uh, een makkelijkere afweging, want dan uh, hebben de rest heeft er blijkbaar ook vertrouwen in gehad. Hè? Dus ja. dat is dan je check-up. Ja. Dus zo kijk je er een beetje naar, maar mm -hmm. het is niet zo dat wij uh, tot op de laatste bodem iemands uh, verleden checken of ofzo. Mm -hmm. Pas het eronder, ja. Andere investeerders, ja. ja dan is er geen reden je, nee. om, om een subsidie die er binnen past ook af te wijzen. Want ja. wat wij moeten wel altijd voorkomen... Mm -hmm. is dat mensen bezwaar maken omdat we nee zeggen... terwijl het wel binnen ons criteria past. Ja. Ik ben Marco Zwart, wethouder van Deventer... voor ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer... plattelandsbeleid, jeugd en onderwijs. De gemeente Deventer ondersteunt de oorsprong onder andere... met vergunningen en 15.000 euro subsidie. Net als de provincie Overijssel doet Deventer vooraf... geen onderzoek naar de achtergrond van de bestuurders van de coöperatie. Het zou ook ongebruikelijk zijn als we dat gedaan hadden. Want er is een algemene wet bestuursrecht die zegt ook tegen ons als overheden... je moet mensen eigenlijk zonder vooringenomenheid benaderen. Dan zou het raar zijn als we in sommige situaties het privéleven... of de zakelijke geschiedenis van mensen helemaal gaan oprakelen. Want dan ben je eigenlijk niet consequent bezig. Het kan dus niet volgens de wet, zegt wethouder Zwart. Maar de Algemene Wet Bestuursrecht zegt, volgens hoogleraar Willemien den Oude, iets anders. In de wet staat heel duidelijk dat de bestuursorgaan dat niet alleen mag... maar eigenlijk ook zou moeten doen. Utrechts Nieuwsblad, zaterdag 16 februari 1991. Ideemachine jong loopt vast, ondanks steun WVC. In een gigantisch complex aan de Utrechtse Sterrenbos... legden vorig jaar twee... In cultuur en kunst gespecialiseerde stichtingen, de stichting Serverlaat en de stichting Starwood Studios het loodje. Beide werden geleid door subsidioloog Paus de Jong, die bij het kinderlijke af de rol van daadkrachtige grootdenkende manager wil spelen. Veel subsidies waren niet verantwoord. Serverlaat is opgegeven, de medewerkers zijn ontslagen. Sterrenbos Studios is failliet. Dit artikel leidt tot een serie Kamervragen. Uit antwoorden van toenmalig minister Dancona... van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur... blijkt dat de stichtingen en een eenmansbedrijf van de Jong... samen meer dan 2 miljoen gulden subsidie hebben ontvangen. Ik ben Willem Bekkers en ik ben advocaat in Utrecht. Willem Bekkers, voormalig deken van de Nederlandse Orde van Advocaten. Hij was destijds curator van het faillissement... van de stichting Starwood Studios. De verslagen van dat faillissement zijn inmiddels vernietigd, maar de curator had de provincie Overijssel en de gemeente Deventer meer informatie over ondernemer De Jong kunnen geven, als ze daarom hadden gevraagd. Ik denk dat dat geen enkel probleem is om te zeggen dat de administratie weinig professioneel was. De goede verstaande heeft maar één woord nodig en dat er bijvoorbeeld geen externe accountant uh, is geweest en dat in de mening van de curator sprake is geweest van... welwillend, uh, goedbedoeld amateurisme in de kunst. En schuldheisers hebben niets betaald gekregen. Ik denk dat dan de alarmbellen wel gaan rinkelen bij de betrokken overheid. De Jong denkt zelf heel anders over zijn faillissement in Utrecht. Uiteindelijk bleek dat de gemeente die dat pand weliswaar aan ons verhuurd had, geen onderhoud wilde plegen. Het hele dak lekte. En dat is was... dat de oorzaak van, van het faillissement geweest? Van de stijlbos, ja, zeker. En in die tijd was er een, een ambtenaar die niet meer bij de ambtenarij werkte... maar die had een eigen bureau en die leerde mij toen al. Die zei van, kijk uit, uh, je moet je voorstellen... het is gemeen, gemeener, gemeente. De Nederlandse filmindustrie zit in de lift. Dankzij fiscale maatregelen die twee jaar geleden werden afgekondigd... is het zeer lucratief geworden om in speelfilms te investeren. In Amsterdam worden de voorbereidingen getroffen voor de Ocean Warrior. Het budget bedraagt 114 miljoen gulden. Ik denk niet dat we, als we de regeling niet was geweest... dan hadden we Ocean Warrior niet hier gemaakt. Dan was het in een ander land geweest waar door de regering of door een fiscale regering... werd meegeholpen om het mogelijk te maken... dat zo'n film onafhankelijk wordt gemaakt. Als laatste hoorde u een van de twee producenten van de film, Bous de Jong. Een fragment uit Twee Vandaag van augustus 2000. Tien jaar na het debakel in Utrecht gaat de Jong een film maken... over Greenpeace-oprichter Paul Watson en zijn schip Ocean Warrior. Een paar maanden later wordt dat miljoenenproject failliet verklaard. Met een totale schade van tientallen miljoenen gulders. Zoals acteur Tom Hofman in november vorig jaar vertelde in het tv-programma Pauw en Witteman. Uh, dat geld was er. De, zoals we misschien zo direct op beelden kunnen zien, werden er in Amsterdam al hele grote walvissen gebouwd. Uh, er werden al schepen ingekocht. En uh, wij weten nu achteraf, elf jaar later, nog steeds niet: was het onmacht of was het puur bedrog dat deze film nooit is gerealiseerd? Uh, waar, waar, ik kwam voor een dichte deur aan de wetenschans en er werd geen telefoon meer opgenomen. Het was weg, het was een de BV was opgedoekt en het geld was verdwenen. Tientallen mensen zijn nooit betaald, waaronder ik ook trouwens. En zolang dat het geval is, hou ik er even op dat het bedrog is geweest. Eén grote truc, een soort World Online Nina Brink binnen de filmwereld. Zo zou ik deze twee mannen voorlopig nog even willen typeren. In de faillissementverslagen over Ocean Warrior schrijft curator Joris Lensink... Ik vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. Het was niet mogelijk om een inzicht te krijgen in de debiteuren- en crediteurenpositie en de vermogenspositie van de onderneming. Er zijn geen jaarrekeningen opgesteld. Laat staan dat die door een accountant zijn goedgekeurd... De rekening courantverhouding tussen Ocean Warrior BV enerzijds... en de elf bedrijven van Bouws de Jong anderzijds... is onderwerp van studie en overleg. Ook over deze zaak heeft Bouws de Jong zelf een andere mening. Ik, ik, ik vind het echt heel raar dat nu achteraf... natuurlijk uh, mensen hebben een eigen kijk op de, op de geschiedenis en wat er gebeurd is. En het is voor iedereen een grote teleurstelling geweest... Maar ik kan recht in de spiegel kijken. Ik ben nooit aansprakelijk gesteld. Er is ook helemaal niets geweest dat ik verwijtbaar heb gehandeld... als producent van Ocean Warrior. Eén hoofdrolspeler en drie faillissementen. Alle drie de projecten zijn mede mogelijk gemaakt... door grote sommen belastinggeld. Eerst ging het mis in Utrecht, daarna in Amsterdam... en dan recent het faillissement van coöperatie De Oorsprong. En dat ligt steeds aan anderen, zegt De Jong. Ook het faillissement in Deventer. We hebben uh, drie kwart van het gebouw niet kunnen gebruiken... omdat de gemeente weigerde om de ingebruik, uh, in, het ingebruiknamen uh, uh, te accepteren. Dus we hadden een vergunning gehad. Maar toen gingen de ambtenaren nieuwe eisen stellen. Pesterijen? Ja, absoluut. De uh, Marco Zwart, de wethouder... Ik, ik stel hem als, als een van de, uh, van de ambtenaren verantwoordelijk voor het misgaan van de oorsprong. Dit had nooit mis mogen gaan. Mijn naam is Albert-Jan Tollenaar. Ik werk bij de vakgroep bestuursrechten en bestuurskunde... van de Rijksuniversiteit Groningen. En ik doe onderzoek naar de toepassing van de wet PIBO. Albert-Jan Tollenaar. Hij doet onderzoek naar de manier waarop de overheid... de integriteit van onder andere subsidieaanvragers onderzoekt. Hij ziet mogelijkheden om vooraf... Preventief subsidieaanvragers te beoordelen. Door heel veel vragen te stellen, uh, door heel veel informatie op te vragen. Gewoon hoe ziet je structuur nou in elkaar van je bedrijf? Wie zijn nou precies je aandeelhouders? Um, uh, wat is precies wiens belang? Uh, fi wiens financiële belang ook? Hè? En uh, wat zijn de zekerheden dat mijn subsidie goed wordt besteed? Dat zijn volgens mij hele valide vragen. Het zijn gewoon dingen die je gewoon moet uitzoeken, altijd. Mm -hmm. Het kritische kijken naar antecedenten, naar structuren... dat gebeurt ontzettend weinig. er zijn vaak veel meer geïnteresseerd... ze hebben een pot geld, ze hebben een beleidsdoel. Ze zeggen van, dat geld moet voor dat beleidsdoel worden gebruikt. Als jij een mooi plan hebt, dan wordt het plan beoordeeld. Maar wat ze vaak vergeten is die rechtspersonensfeer erachter. De constructies, met name het afdekken van risico's. De gemiddelde ambtenaar kijkt daar niet naar. Kennen ze er ook niet voor... Um, en uh, nou ja, ook over de situaties van uh, wat gebeurt er nou als de boel klapt? Wie is wiens uh, Nou, Dat, is, dat vergt toch een bijzonder soort kennis en, en kwaliteit, die er op de afdeling naar uh, cultuur, zou ik maar zeggen, niet is. We leggen tollenaar de casus Baus de Jong voor. Hij ziet achteraf voldoende reden om nader onderzoek te doen naar diens subsidieaanvraag voor de oorsprong. Er zijn eigenlijk twee redenen. De, de eerste is natuurlijk uh, zijn verleden met faillissementen. Kijk, het feit dat iemand al twee keer failliet is gegaan... Nou ja, dat doet wel vermoeden dat er een bepaalde bedrijfsvoering... bij deze manier in zijn hoofd zit. Dat je denkt van nou, misschien niet heel handig... en niet een betrouwbare partner. De tweede reden is dat er een constructie is gemaakt... met allemaal aan elkaar verknoopte rechtspersonen... Ja, waarvan je ook niet helemaal precies weet... wat er dan met je geld gaat gebeuren, zou ik maar zeggen. Als je nu het dossier achter elkaar zet en al die eerdere feiten... dan is het natuurlijk een ontzettend... Uh, nou ja, het, het ruikt wel een beetje. En dan uh, rijst er ook wel een beeld van... Uh, dat hadden we beter moeten uh, onderzoeken. Er zitten ook wel aanwijzingen in van faillissementfraude. Zeker waar het het uh, ontbreken van boekhouding betreft. Dat is gewoon een overtreding van de wetboek van strafrecht. Dus is het onhandigheid of is het fraude? Nou, mm -hmm. ik zou het wel eens vastgesteld willen hebben of het fraude is. Het wordt nooit onderzocht. Terug naar het provinciehuis van Overijssel... Naar gedeputeerde Hester May. Nou, Jullie waren op de hoogte van eh, een aantal dingen uit de voorgeschiedenis van, ja. van, van, van hem als persoon. Heb ik begrepen. Um, kun je daar wel of niet iets mee? Of is het gewoon heel duidelijk van, ja, daar, dat is het verleden en daar kunnen wij niks mee verder? Uh, het is, nee, het is niet zo dat wij, uh, uh, wij de, Nee, daar kunnen wij niks mee. Nee. De Algemene Wet Bestuursrecht zelf biedt uh, al een mogelijkheid om bij uh, gegronde redenen dat het fout zal gaan bij deze subsidieontvanger uh, de subsidie niet te verlenen. De bestuursraad kan zelf onderzoek doen op basis van krantenberichten bij en doorvragen of de, uh, die gegronde redenen aanwezig zijn. Dan is dat een, een reden om te weigeren. Ja, echt, dit, is, vind ik, dit vind ik toch redelijk academische naïviteit. Marco Zwart, wethouder in Deventer. Zou je zou natuurlijk met elkaar heel stoer kunnen doen. we gaan standaard alle subsidieaanvragen tegen het licht houden. Dan bezorg ik dus 95% van de mensen weer een hoop gromstlop extra. En het risico is groot dat een paar er nog steeds doorheen glippen omdat die dan de stroom mannen tussen schuiven. Wat ik eigenlijk proef is dat u zegt van nou ja, dat is nu eenmaal het risico van het subsidieverstrekken. En dus het zou zomaar nog een keer kunnen gebeuren. Ik, ik, ik, ik vrees ook dat iedereen, dat is algemeen dat ik zeg, iedereen die zijn geld ergens in investeert... echt zelf heel goed moet opletten waar het in steekt. Ga alsjeblieft niet af op alleen maar goede naam... of dat er ook ergens een overheid meedoet. Ik kan niet beloven dat zoiets nooit meer gebeurt. Want zulke mensen bestaan gewoon. En uh, ze zouden niet bestaan als ze niet goed waren in wat ze deden. Mensen ervan overtuigen dat iets best kan... terwijl er eigenlijk iets verkeerd in zit. Subsidies zijn voor overheden een belangrijk middel om hun beleid uit te voeren. Maar of die subsidies ook daadwerkelijk bijdragen aan dat beleid, dat blijft vaak onduidelijk. De gemeente Utrecht geeft jaarlijks 147 miljoen euro subsidie. Deze week publiceerde ze een rapport waaruit blijkt dat de gemeente de effecten van die subsidies nauwelijks kent. De laatste maanden zijn er veel meer van dit soort onderzoeken geweest. Steeds met dezelfde conclusie. In september vorig jaar concludeerde de Algemene Rekenkamer... in een onderzoek naar de effectiviteit van 6 miljard euro rijkssubsidies... dat die subsidies gebrekkig worden geëvalueerd op hun effectiviteit. De controle achteraf laat dus duidelijk te wensen over. Maar ook preventieve controle bij subsidies vindt nauwelijks plaats. Terwijl de mogelijkheden er wel zijn. Sinds 2003 is er zelfs nog een extra hulpmiddel... om antecedenten van subsidieaanvragers te onderzoeken. Namelijk de wet BIBOP. Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Dat vertelt BIBOP-deskundige Albert-Jan Tollenaar. Bij de aanvraag is het zo dat de aanvrager... als de bestuursgaande wet BIBOP gaat gebruiken... heel veel meer informatie moet geven over zijn plannen. De financiële structuur, wie zijn investeerders zijn enzovoort. En uh, wanneer de bestuurzegraan dan denkt van... nou, dit is niet helemaal in de haak... dan uh, kan het gaan een advies vragen bij bureau Bibop. Bureau Bibop gaat dan in al zijn, um, zijn databases uh, langs. Um, uh, kijken of er justitiële aanleidinggegevens uh, zijn... Uh, politiegegevens zijn... en ook of er uh, nou ja, informatie is over eerdere uh, rechtspersonen... waar deze manier of mevrouw bij betrokken is. En dat leidt er dan toe dat het bestuurzegraan kan zeggen... van, nou, dan ga ik die vergunning toch maar niet geven... Of ik ga die subsidie toch maar niet geven. Of ik ga er voorwaarden aan verbinden. Dat zijn de mogelijkheden. Maar die bibop mogelijkheid wordt nauwelijks gebruikt. In 2010 is er landelijk twee keer een subsidieaanvrager onderzocht. De cijfers over 2011 zijn nog niet openbaar. Maar de voorlichter laat ons weten dat er vorig jaar... slechts één keer een subsidieaanvrager gescreend is. Hoe kan dat? De gemeente Amsterdam maakt als een van de eerste bestuursorganen in Nederland... gebruik van de mogelijkheid om aanvragers van subsidie te laten screenen door het landelijk bureau Bibop. Maar in een publicatie van 24 oktober 2011 schrijft de gemeente... dat de resultaten van de eerste twee jaar heel teleurstellend zijn. Ondanks uitgebreide trainingen, voorlichting en instructies... is Bibop onvoldoende in het bewustzijn van de subsidiemedewerkers verankerd... Het is beslist niet zo dat wanneer je het bibop instrument mogelijk maakt in je, in je regelingen... en zelfs niet wanneer je daar dus een apart ervaren bureau voor creëert dat de ambtenaren ondersteunt... dat je daarmee dan ook automatisch een intensieve mogelijke fraudecontrole hebt gerealiseerd. Dus ik denk dat de cultuur van fraude en onregelmatigheden bestrijding in veel subsidiepraktijken niet leeft. Aldus hoogleraar Den Oude... Tot nu toe wordt Bibop bij subsidieaanvragen nauwelijks gebruikt. Maar de laatste maanden zijn er nieuwe ontwikkelingen. Verschillende bestuursorganen, waaronder de provincies Gelderland en Noord-Holland, hebben de wet Bibop van toepassing verklaard op subsidieverstrekking. Wat mogen we daarvan verwachten? Den Oude. Weinig, denk ik. Ik denk niet dat het een oplossing is voor het probleem dat terecht wordt gesignaleerd. Namelijk dat er nogal wat subsidiegeld verdwijnt in projecten en aanvragers... waarvan je achteraf afvraagt, had dat nou niet anders gekund? Maar daar zou je naar mijn mening andere oplossingen voor moeten zoeken. En dan denk ik dus veel meer aan het uitwisselen van informatie... het in kaart brengen van niet-succesvolle subsidieontvangers... Dat is iets waar ik veel meer van verwacht dan van het van toepassing verklaren van de wet Bibel. Op 18 januari 2011 gaat Coöperatie de Oorsprong failliet. Van de provinciale beleidsdoelen is weinig terechtgekomen. Biologische landbouw heeft alles behalve een impuls gekregen. Ook voor de gemeente Deventer is de oorsprong intussen een hoofdpijndossier. Onder meer door verschillende rechtszaken tussen de coöperatie en de gemeente. En Deventer heeft ook nog 74.000 euro te goed. Onder andere aan niet betaalde leesjes en belastingen. En er zijn veel meer gedupeerden: boekelde, betonboren en zagen, Aalte 20.492 euro. Handelsonderneming Hengelo 19.817 euro. Machinefabriek IJsink, Deventer, 12.221 euro. ASA-student Almere, 605 euro. Fakkert Biologische Voeders, Heino, 1708 euro. Stichting IJzerlandschap, Volgens het meest recente faillissementsverslag... laat coöperatie de oorsprong een schuld achter van meer dan 2 miljoen euro. Dit is een twee jaar oude kaas. Die heeft al twee jaar in de munitiedepoos gelegen en die is nog steeds zacht. Hij kan nog twee jaar repen. Wilt u misschien? Aan het woord is Bouws de Jong in een promotiefilmpje over zijn nieuwe project... op de luchthaven Twente, waar die in oude f 16 munitiedepot een affinagecentrum is begonnen. Wij dachten, dit is eigenlijk gebouwd voor ons. Dit is niet gebouwd voor die F-16's of voor die uh, raketten. Dit is gebouwd voor Kazen, want dit zijn de ultieme ruimtes om in een luchtvochtigheid en met een mooie circulatie... op een natuurlijke manier kazen te rijpen, twee, drie jaar. Want smaak kost tijd. En als hier een luchthaven is, dan kunnen we dus hier mensen... topkoks uit heel Europa, kunnen we invliegen... en die kunnen dan hier komen, die kunnen dan proeven... En, en kunnen een stukje meenemen in het vliegtuig meer naar Milaan. Het bunkercomplex voor zijn nieuwe plannen... huurt de jong van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede. En net als in Deventer vraagt hij ook hier vergunningen aan. Maar de ambtenaren in Enschede doen geen enkele navraag... bij hun collega's van de gemeente Deventer... voordat ze die vergunningen verlenen. Bestuursrechtdeskundige Tollenaar. Dat, dat is, lijkt me wel een um, cruciale misser. <laughs> ja, ik zou dus ja, voordat je in zee gaat en een bepaalde relatie aangaat met iemand... toch wel willen weten uh, van twee kanten hoe die relatie in een andere gemeente eruit zag. Z zeker ook als je dat, uh, dat, dat vergunningstraject ziet met deze meneer. Dat zou ik toch wel willen weten, denk ik. Ja, je ziet hier naast de, de oprijlaan zie je nu gras en ja, allerlei hoogopschietende bruine rietstengels. Eh, dat was een keurige akker waar dus allerlei groenten en fruit werden getild. Eh, er liepen ook eh, varkens en runderen, hele bijzondere runderen heb ik begrepen. Eh, er was een groot eh, terras buiten... Eh, nou ja, het was een en een activiteit. Het zag er ook verzorgd uit. Maar ik zie hier een aantal wagens staan. Met andere woorden, er is nog steeds activiteit. Zullen we even erheen lopen? We zijn terug op de boerderij van Coöperatie De Oorsprong in Schalkhaar. Vlak buiten Deventer. Ondanks het faillissement wordt daar flink verbouwd. Het pand is opgekocht door een zakenpartner van de Jong. En de jong zelf? Is die er nog bij betrokken? Ja, ja, ja. We, we zijn het nu aan het afmaken. De Stichting De Oorsprong is gewoon zeer actief. Ik heb ook geen enkele reden uh, om, om daarmee te stoppen. Uh, uh, want het is een mooi plan, het is een mooi idee. Alleen je moet heel erg uitkijken met welke gemeente je in zee gaat. Nou, ik denk dat ik ook maar eens een subsidie bij de overheid ga aanvragen. Het lijkt me wel wat. Ik heb het geld best hard nodig en ze controleren het toch niet. U hoorde een reportage van Jelte Postumus, Gerard Leenders en Kees van de Bos. De techniek was in handen van Alfred Koster. Oh ja, u kunt Argos ook volgen op Twitter en Facebook. En u kunt onze uitzending podcasten. Kijk op de website wwwvpronl slash argos. Argos. Radio Ongo. Nieuws over onderzoeksjournalistiek en onderzoeksjournalistiek in het nieuws. En we gaan het in Onjo vandaag hebben over fraude in de wetenschap. Want na de gerugmakende kwesties rond de Tilburgse sociaalpsycholoog. Diederik Stapel en de Rotterdamse internist Dom Pollemans is er nu een derde geval van gesjoemel in de wetenschap onderzocht. Een huisarts die altijd deeltijdonderzoeker was verbonden aan het sint Radboud ziekenhuis in Nijmegen, blijkt te hebben gerommeld met onderzoeksgegevens die hij aanleverde voor een promotieonderzoek dat hij zelf weer begeleidde. Deze week presenteerde het Radboud de resultaten van een intern onderzoek naar die fraudezaak en de conclusies zijn niet mas. De huisarts vulde op onderzoeksformulieren patiëntgegevens in... die eigenlijk door een tweede, onafhankelijke huisarts... hadden moeten worden ingevuld. Daarvoor misbruikte die de namen van collega's. Verder ontbraken er allerlei controlemechanismen... die ervoor moeten zorgen dat een wetenschappelijk onderzoek... op integere manier wordt uitgevoerd. Ik ga over die zaak praten met journaliste Helene van Beek... die de zaak volgde en er al eerder in Argos over berichtte. En verder te gast is Ivo Smulders... Internist en hoogleraar, nu ga ik het goed zeggen... algemene interne geneeskunde aan het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Nou, Completer kan het niet, hè, meneer Zeker, Smulders. Ja. Dat lijkt me ook, ook van harte welkom. En Ivo Smulders was vorig jaar als supervisor betrokken... bij een onderzoek naar stress- en publicatiedruk bij medische wetenschappers. En wat dat met die Nijmeegse zaak te maken heeft, dat horen we zo. Want Helena, vertel nog eens even kort waar het in Nijmegen om ging. Uh, het was een, uh, een onderzoek dat in uh, meer centra, pijncentra, naar pijnbeleving, chronische pijn bij mensen, werd gedaan. En dit was een onderdeel dat in huisartsenpraktijken uitgevoerd moest worden. Deze onderzoeker van UMC Sint Radboud uh, had ook een eigen huisartsenpraktijk, met een aantal collega's. Uh, maar dit onderdeel was te ingewikkeld. De, hij kon niet tien huisartsenpraktijken eigenlijk vinden, terwijl hij ook de projectleider was voor dit onderzoek. En hoe heeft hij dat opgelost? Nou, dat heeft hij heel handig gedaan door uiteindelijk... ja, hoe hij hoe dat heeft kunnen verzinnen, maar hij heeft het gewoon in zijn eentje gedaan... en ook nog maar half in zijn eigen praktijk in plaats van in tien. Volgens dat protocol moest dat wel. Hè. Hij vult er goedge... gewoon zelf alle gegevens in. Ja, het was goedgekeurd door een, door een commissie, mensgebonden onderzoek. Het moest eigenlijk in tien praktijken, heeft het zelf gedaan... maar de tweede onafhankelijke arts heeft hij überhaupt niet laten kijken... en daar heeft hij gewoon maar wat uh, ingevuld... Um, en dat heeft hij. De zaak kwam aan het rollen al in, in uh, juli toen de promovendus die gegevens maar niet kreeg. De boekjes. En uh, in augustus heeft die promovendus, wat natuurlijk heel dapper is, uh, zich gemeld bij de decaan. Die is verantwoordelijk voor wetenschappelijk onderzoek. De promovendus en, uh, is uiteindelijk de klokkenluider geweest ja, met aankaarten. Ja, en die, uh, ja dat is heel dapper geweest van. Want daarmee kwam ook zijn hele onderzoek werkelijk gewoon uh, op, een, op de tocht te staan. En dus zou hij niet op tijd promoveren. En daar hing ook nog een subsidie aan van een farmaceut Fajzer. En ja. die betaalde het, vooral het onderzoek. En dat zou ook aflopen als dit allemaal niet netjes afgerond zou worden. Dus er hing veel van af. En um, uiteindelijk heeft deze onderzoeker, senior onderzoeker... ja eigenlijk pas na anderhalve maand toegegeven dat hij uh, had gerommeld. En nou hebben we het over um, september. Ja. En daarna... Is dit een wetenschappelijke doodzonde, dit soort gedrag? Ja, zo noemen ze het wel. Ja, zo noemen ze het wel, want hij heeft niet alleen um, een, niet een tweede arts laten kijken... maar vervolgens heeft hij namen gevingeerd, uh, patiëntengegevens uh, gevingeerd. Hij heeft alles ingevuld en met één pen, één handschrift. Uh, hij heeft gewoon eigenlijk alles bij elkaar verzonnen. Ik heb het in een eerdere aflevering van Argos met jou ook over deze zaak gehad. Toen had je nogal kritiek op het Radboud dat de man nogal snel uh, weg is gewerkt... voordat de zaak onderzocht wa was. Maar er blijkt nu toch wel wat aan de hand te zijn met de meneer. Jawel, maar over de procedure kan je het nog steeds hebben. Je hebt commissies uh, wetenschappelijke integriteit, die moeten daar naar kijken. En deze man is wel eigenlijk gewoon uh, zeg maar, uh, gedwongen vrijwillig ontslag te nemen. Zo zeggen, hij heeft zelf ontslag genomen. En daarna is eigenlijk pas precies onderzocht wat er mis was. En uh, wat mij opvalt in dit onderzoek is dat niet alleen hij heeft gefraudeerd, maar er zijn op de afdelingen en de andere centra waar het onderzoek ook werd uitgevoerd, ook wel meer steken gevallen. Er is niet zo netjes gewerkt op meer plekken. Ivo Smulders, u heeft op ons verzoek het uh, rapport van het Radboud over die vrouw gelezen. Is het een goed rapport of niet? Ja, ik, ik ben overwegend wel positief gestemd over het rapport. Ze hebben wel oog voor de verschillende aspecten die er een rol spelen. Uh, ook de persoonlijke aspecten van de onderzoeker. En ze doen een aantal uh, aanbevelingen, denk ik, waar je het niet mee oneens kan zijn. Uh, anderzijds denk ik dat er ook wel puntjes uh, missen. Maar overal zou ik... Uh, zeggen vind ik het geen slecht rapport. Want persoonlijk heb ik het ook gelezen... Hij, hij komt er een beetje uit als... ja, het is niet goed te praten wat hij heeft gedaan misschien... maar een beetje een zielige, uh, zenuwachtige nerveus man. Ja, kijk, ik, ik ken hem niet. Um, maar inderdaad, dat spreekt wel uit het rapport... dat het geen serie uh, fraudeur uh, is. Wat misschien stapel wel was... en uh, waarvan ik het van... Poldermans nog steeds niet goed doorheb, hoor, wat er nou precies gebeurd is. En dat dit iemand is die uh, <coughs> ja, laten we zeggen, ja, in essentie goed is... en uh, dat geldt misschien wel voor iedereen... maar die een keer gezwicht is uh, voor, uh, voor het druk om te publiceren en te presteren. En uh, ja, dat is misgegaan. En uh, ja, die indruk heb ik ook. Dat zie je tussen de regels van het rapport wel uh, doorklinken. En uh, is dat, dat inderdaad wat er gaande is geweest? Dat man zo op zijn tenen moest lopen dat hij dacht van... nou ja, die uh, patiëntgegevens vul ik zelf maar in... Ja, dat denk ik. In dit geval is het echt een kat in het nauw geweest, denk ik. Hij kreeg het niet rond. Hij was ook projectleider voor dit onderzoek. En het was een hele ambitieuze man. Dat is ook nog eens bevestigd in het hij gesprek met... Hij was projectleider, de... hij was onderzoeker... maar hij was ook weer de huisarts die in zijn eigen huisartsenpraktijk... de gegevens aanleverde aan, aan zichzelf en ja. andere promovendus. Ja, en ook in het kernteam zat uh, Dalí voor pijn, zoals dit heet. Dus dat er over meer subsidies ging. Dus hij was helemaal uh, betrokken bij deze zaak. En net nou juist zijn onderdeel, de huisartsgeneeskunde, uh, kreeg hij uh, niet rond. Wat ik opmerkelijk vind wel, is dat die eh, zenuwachtige man, ik weet het niet, hij was heel ambitieus. Ook landelijk actief eh, in het eh, wetenschappelijk blad eh, Huisarts en Wetenschap publiceerde hij. Hij zou een landelijk congres voor het eh, Nederlands huisartsgenootschap over kanker voorzitten. Daar is hij in het najaar ook van afgehaald. Hij was het plots ja. niet meer. Dus het was wel degelijk iemand die heel bewust bezig was met de wetenschap. Dus daarom des te onbegrijpelijker dat hij zo'n domme fraude heeft gepleegd. Ja, Smilders, ja, het gaat dus, Als je dat rapport volgt om iemand die het water een beetje aan de lippen stond en toen in de fout is gegaan, u heeft vorig jaar onderzoek gedaan onder 1100 medische hoogleraren in Nederland van ja. alle universiteiten. Komt u dit bekend voor, die stress? Uh, ja, komt me heel erg bekend voor. Uh, het zeg is... niet dat ze elf, alle 1100 frauderen natuurlijk. Nee, he? dat is ook zo. Uh, kijk, we hebben in dat onderzoek uh, hebben wij vragen gesteld over die publicatiedruk. We hebben ook vragen gesteld over burn verschijnselen en... En dat aspect van het onderzoek heeft tot nu toe wel minder aandacht gekregen nog, maar ook burn-out verschijnselen komen veel voor. En dat heeft te maken met de manier waarop ze afgerekend worden op hun prestaties, eh, die tamelijk eendimensionaal is. Want hoe is die manier? Nou, je wordt in, in, in het academisch ziekenhuis is eigenlijk de enige manier, of in ieder geval de manier waarop, uh, uh, waarop te veel nadruk ligt, is, is uh, academische carrièrepunten scoren door wetenschappelijke output te genereren. Uh, je wordt niet echt beoordeeld op hoe goede dokter je bent. Uh, je wordt niet goed beoordeeld over hoe goed je opleidingscapaciteit... Uh... Het gaat heel erg om kwantiteit leveren. Ja, dus de balans daarin is een beetje zoek. Mensen willen graag uh, goede patiëntenzorg leveren... willen graag uh, hun best doen voor opleiding... maar je wordt heel erg afgerekend op je wetenschappelijke output... en binnen die wetenschappelijke output is nog een heel sterke meer is beter... Cultuur. Dus niet, niet voldoende aandacht vind ik in ieder geval... voor originaliteit van onderzoek... voor maatschappelijke relevantie van onderzoek... maar het is meer, meer, meer... En dat geeft een druk op mensen die ze ook eigenlijk helemaal niet willen, maar waar het heel moeilijk aan ontkomen is. Anders is het namelijk tamelijk lastig om academische carrière te maken. Ga je kopje onder. Dan ga je kopje onder. Hoeveel van de door u onder vraagt hoogleraren klaagt over dingen? Als ik heb te veel stress, ik ben bang voor een burn-out. Om Wat voor percentages ging het? Nou ja, die burn-out-vragenlijsten, daar zijn bepaalde afkapwaardes van. Je mag iemand officieel burn-out noemen als hij boven een bepaalde score komt. En dat was ongeveer een kwart van de medische hoogleraren... dan zie je dat mensen die die drempel net niet halen... soms antwoorden op vragen geven die je toch wel heel veel zorgen baren. Dus ik denk dat het probleem groter is. Dus als je nog een soort pre-burn-out zou willen definiëren... kom je misschien wel aan de helft. Dat is ook waarschijnlijk de helft die zegt... Want ik vind dat de publicatiedruk, de druk om maar meer en meer te publiceren... volledig uit de hand is gelopen. En dat dat ook hele negatieve consequenties heeft. Ja, niet alleen... De helft is veel, hè? Ja. En dat heeft consequenties voor hun eigen welbevinden, maar ook voor de manier waarop ze tegen die wetenschap aankijken. Die worden daar tamelijk cynisch over. Die zeggen, ja, wat, wat, wat gepubliceerd wordt, ik weet onder welke druk dat tot stand is gekomen. En ja, ik ga het zelf ook allemaal met een korreltje zout nemen. Of het allemaal wel, of het allemaal wel is, wat er in de tijdschriften staat. Het gaat dus toch wel om iets structureels lijkt. me. hoe kun je dat nou veranderen, die cultuur? Ik denk dat, dat de cultuur veranderd moet worden doordat eh, de raden van bestuur van UMC's en dan voornamelijk decanen, onder wiens verantwoordelijkheid dit valt, oog krijgen voor andere beloningsprikkels dan degene die tot nu toe gebruikelijk zijn. Natuurlijk mag je best handhaven dat iemand een forse wetenschappelijke productie moet hebben en dat het ook van enig niveau moet zijn, maar er is te weinig aandacht op dit moment uh, voor andere manieren om te kijken of iemand zijn academische kerntaken goed functioneert. En het, ik ik heb zelf eigenlijk nog niet meegemaakt dat iemand vanwege het feit dat hij een goede dokter is... of een goede onderwijzer voor studenten of opleidingsassistenten die specialist willen worden... dat hij daar eigenlijk net zo makkelijk uh, academische carrière mee kan maken als iemand die veel publiceert. En dat, en dat zou beter zijn? Dat, ja, het is wat moeilijker, want ja, hoeveel je publiceert kun je gewoon in een getalletje uitdrukken. Uh, maar je maakt mij niet wijs dat dat niet mogelijk is die cultuuromslag moeten komen wat u betreft, uh, meneer Smils. Helene van Beek, uh, er is nu een onderzoeksrapport na al die tijden. Weten we nou alles? Nou, dat denk ik, uh, dat denk ik echt niet. Uh, we hebben ook uh, een beroep gedaan, zelfs op de wet openbaarheid van bestuurders. We hebben nog wat meer stukken gekregen die daaronder liggen... Uh, bijvoorbeeld heel benieuwd zou ik zijn... naar alle gesprekken die gevoerd zijn met alle betrokkenen. Want daaruit zou je echt kunnen aflezen, wat drijft ze nou? Nou, die hebben we niet gekregen. En uh, dat weten we eigenlijk nog steeds niet. Ik persoonlijk denk dat naast de publicatiedruk... Het, uh, het, het geld binnenhalen dat ze ook moeten doen voor onderzoek... ook een hele belangrijke rol is. UMC's drijven daarvoor een heel groot deel op. En uh, we hebben ook heel veel moeite moeten doen om te achterhalen... voor dit hele kleine onderdeeltje was 150.000 bijvoorbeeld. En daarmee is het nog niet klaar. Dus dan kan je nagaan wat voor geld erom op zo'n afdeling, wat ze van anderen moeten binnenhalen. Ja. Ik dank jullie beiden. Professor Ivo Smulders en journaliste Helene van Beek. Dit was Argos. We zijn er volgende week weer met onderzoek naar de achtergronden bij het nieuws. Of zaken die volgens ons in het nieuws zouden moeten zijn. Ik wens u een uh, stressvrij weekend. Uh, doe het een beetje rustig aan. Vier gewoon een beetje in de Dag. N niet te veel presteren. Het leidt allemaal tot niks. Goed weekend. Zometeen om twee uur, de Tros Auto Show. Crisis in Den Haag, crisis op de weg. Betekent teken destijds misschien wel. Wat betekent de val van het kabinet Rutte voor de Nederlandse automobilist? Jij roept al twaalf jaar dat Lada dood moet. Ja, dit is gelukt. verkopen voor Europese automerken. Met dank aan China. Oh ja, vertel. En we rijden met de Fiat Panda. Hoor dat geluid. Oh, lekker hè? En het laatste autonieuws. Straks, om twee uur, de Tros Autoshow. Aanwezig. Op Radio 1. Dat dacht ik. Het nieuws van alle kanten. En dat alleen maar met de stem. Gratis naar de tentoonstelling Meesters uit het Mauritshuis in het Gemeentemuseum Den Haag? Vandaag krijgt u bij NRC Handelsblad een bon voor vrij entree. Dus koop vandaag de Weekendkrant van NRC, nu met gratis toegang tot het Gemeentemuseum Den Haag.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 Hebben we nog wel vertrouwen in de politiek en zijn er niet veel te veel partijen? Moet het anders? Vanavond in Debat op 2. Rond 10 over 9 live bij de KRO en NCRV op Nederland 2. Vanaf deze zomer bij het Internationaal Danstheater. Zonnekoningen. De elegantie van het Franse Hofballet in contrast met emotionele dans uit Ghana. En Mannen van de Tango, waar melancholie de passie ontmoet. InternationaalDanstheater.nl.